De tijd vliegt voorbij, maar deze plaat kunnen we helaas daardoor niet helemaal uh, draaien. Snel weer over naar Jan Vres. Het voetbal over Bos tegen SV Zandvoort. Jan Vres. Uh, waar, waar het wel op dit moment even stil is vanwege blessurebehandeling voor Max Aardenwerk. Hij uh, was in een scrummis betrokken. Werd een beetje ongeluk geraakt. Er zat helemaal geen opzet bij. Maar ja, het doet wel pijn. En uh, daar komt het wonderwater er weer aan. Zonder water van Ron Kampen. En inderdaad, Max gaat gewoon opstaan. Niks meer een beetje pinken En dan kan het spelletje weer doorgaan. Sandvoet, uh, ja.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 Maar hij heeft gelukkig goed steun van Michael Kuil. Er gaat een diepe bal komen van Overbos. De richting Lemmers. Uh, bedoel ik zeggen natuurlijk. En die gaat weer... Oh, dit is een fout daar van, van Billy Fischer. Die, oh, die ging volledig in de mist. Die blokkeerde zijn spelers, zijn tegenstander op een verkeerde manier. In het strafschopgebied. ze dat ziet er gelukkig verder niks. En dat gebeurde vlak van ogen. En dat was toch een heel gevaarlijke actie. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Nederland en Marokko gaan meer samenwerken op het gebied van justitie. Minister Ballin sluit daarvoor vandaag in Marokko een verdrag. Hij spreekt van een doorbraak. Het wordt nu eenvoudiger voor de politie in beide landen om bijvoorbeeld getuigen te horen of bewijsmateriaal op te vragen. Nu kunnen Nederland en Marokko elkaar vragen om een verdachte te berechten en wordt het eenvoudiger om beslag te leggen op criminele winsten. Na de verkiezingen van gisteren is het onduidelijk hoe de nieuwe Zweedse regering eruit gaat zien. Centrumrechtse coalitie van premier Reinfeldt verloor haar meerderheid in het parlement. Reinfeldt wil daarom samenwerken met de Groenen, maar die hebben de uitnodiging daartoe afgewezen. Omdat de regering Reinfeldt geen goed milieubeleid heeft gevoerd. Dat het kabinet Reinfeldt zijn meerderheid heeft verloren, komt onder meer door de opkomst van de anti-immigratiepartij Zweden-Democraten. Premier Reinfeldt wil niet met de Zweden-Democraten regeren. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft vorig jaar 23 horecabedrijven en toeleveranciers gesloten. En ook werden er duizend boetes en 5.000 waarschuwingen uitgedeeld. Bij inspectie bleken de ondernemers de regels niet goed na te leven. Daardoor kunnen consumenten bijvoorbeeld voedselvergiftiging oplopen. De VWA trof vieze keukens aan, soms ook met ongedierte, zoals muizen en maden. In Tajikistan zijn 23 militairen door opstandelingen doodgeschoten. Ze werden in een hinderlaag gelokt in het oosten van het land. Er zouden ook veel gewonden zijn. Volgens de Tajikse regering zijn buitenlandse islamitische strijders voor de aanval verantwoordelijk. Het zou gaan om Pakistanen, Afghanen en Tsjetjenen. In Groningen en Drenthe zijn deze zomer opvallend veel zitmaaiers gestolen. In Oost-Groningen verdwenen er de afgelopen week al alleen al acht, zo meldt RTV Noord. En over het hele jaar waren het er in Groningen 49. In Drenthe zijn al zeker 17 zitmaaiers gestolen. Het weer, vanochtend is het overwegend bewolkt en regenachtig. Vanmiddag wordt het in het zuiden droger. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het het?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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Zon. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Libre. Libre para expresar. Lo que si es...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 Zandvoort en de regio. U twee van Zandvoort op zaterdag. Met daarin uiteraard aandacht voor het circuitpark Zandvoort. Wat gebeurt er allemaal op de baanwoorden van Willem van Nessen? We hebben het voetbal met Joop van Nes. Ja, we hebben straks om half uur de evenementenagenda. En we, hebben, we houden natuurlijk steeds feeling met de Korendag, hè? Uiteraard. Hoor, burgers en gasten van Zandvoort. Hoort, kom heden naar de protestantse kerk.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 Film, film, Vorig jaar was het musical. musical en dit jaar is het film. En dat betekent dat elk koor wat optreedt... moet minimaal één liedje zingen uit een film...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 Uh, The, Wizard of The Wizard of Oz. Meneer Vos, u hebt een punt U gestoen. bent ja. zo sterk. Ja, dat is echt. Uh, ja. uh, nou, dat dat hier alles is liefde. Nou, dat nummer kennen wij van de Nederlandse taal, van de Nederlands film met Chris Segers. en. Uh, um, ja. ja. Nou ja. Die naam nou weet ik niet. Die twee uh, heren die op één vrouw verliefd worden. Ja. Nou, dat zingt bijvoorbeeld het uit Utrecht om kwart over zes. Cantatori del Duomo.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 mega. Kijk, je krijgt Kijk, ja, allemaal. Ja, moet je, nee, ik Moe je, kijk, kijk, ik je Helemaal goed. Allemaal fans voor, de, voor het raam. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Uh, goed. Wij uh. zitten er weer warmtjes bij, hè albert ja, nou. Zweet ik denk... op mijn voorhoofd. Ja. We komen straks bij je terug. Is goed. Wij gaan weer de, terug naar de kerk. Oké. Okay. Uh, mensen, bent u in het dorp? Schroom niet, ga even naar het protestantse Tot tien kerk, uur vanavond. En ga genieten. Dat dacht ik ook. Zodat ik weer het voetbal met Joop Ferris.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 Le poppies. Ik weet niet. nog ik... poppies in de studio. We hebben mijn poppies ja. in de studio. Ja. Dames. Yeah. Ja. Zo, mooi horen. Nog een keertje. En even snel. Wie gaat er trouwen en wanneer? Uh, Linda gaat trouwen uit Fleuten. En ik ben het Mega Linnie! Ja, ook Mega Lilly. Applaus, applaus. En ik ga trouwen met Erik van Eyck. Nou, uh, sterke heren. <laughs> <laughs> en wanneer gaat dat gebeuren? 1 oktober. 1 oktober, nou dan hebben we nog even twee weken om over na te denken. Ja. Ja, ja. toch? Goed. Okay. Dames, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ja. Wij ja. gaan even door naar het voetbal. voetbal. Joop Frisk. Joop, kom erin. Ja, goedemiddag. Daar zijn we in de laatste paar minuten van de eerste helft. En Sandvoort het net een dot van een kans. Een prachtig schot van Maurice Mol. Vanaf de rechterkant spat helaas op de kruising uiteen. En dat is de grootste kans van deze hele wedstrijd. Want uh, Overbosch, die kan niks creëren, of heel weinig creëren. En Sonfort, uh, dat uh, probeert het echt goed. Wil nog wel eens een keertje fouten, maar dat was dan een prachtig mooi schot van Maurice Mol. Die nu zit er op aanschrijven met Timo Reus. Reus is in plaats gekomen van Max Aardenwerk. Die bleek toch behoorlijk geblesseerd te zijn. Die kon niet verder. En die bent uh, een minuut of Drie, vier geleden van Fatima Reus. En dezelfde Reus die nu een, uh, uh, de bal verliest. Waardoor Overbos kan overnemen. Overbos op het middenveld. Slechte Pazer, Petter Koper zit ertussen. Helemaal goed. Naar de linkerkant. Wie is daar? Daar is Reus weer.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 niet, omdat hij, zich, uh, omdat hij niet die armen gewoon uh, af kan hakken, dat deed ik niet. Wel een uh, appel van uh, Overbos uiteraard, je probeert er natuurlijk altijd voor een penalty van de gemeente, op het gebeurde in te Maar de scheidsrechter heel Stomy die uh, wimpelt dat af en Overbos mag gaan inwerpen. De hoogte met 16 meter level zonder voort. Is er ondertussen gebeurd. Eigenlijk een slechte inworp, technisch slecht. Hij moet gefloten moeten worden. En dan komt een diepe bal. Raar ja, richting. Nee, alleen maar alleen maar richting het sommerste doel. Want uh, De Vette heeft die bal in, onder controle. Maar niet zo ver onder controle dat hij goed kan uitschieten. Want hij schiet een meter of uh, 7-8 voorbij. Ivoop over de zijlijn op de helft van uh, Overbos. En dat betekent dat Overbos kan gaan overnemen.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 Hij speelt naar de rechterkant van het veld, de spraal dus van de hoogte, ja, die, die, die, die, die raakt die bal kwijt op een hele klongelige manier. Dieptepaas, de vet, die kan hem net met zijn benen wegschelen, want als hij er niet meer op het gehad, had hij gewoon ingezeten en Bas Lemus kan voor zorgen. Het is dus goed dat de vet daar even lag, had zijn benen omhoog en daar kan die bal tegenaan. Dat is meer geluk dan wijs, maar dat geeft die ja, zijn goal in ieder geval schoon. Overbos is nog steeds in de aanval. Komt hij weer een diepe bal richting het 16 meter gebied en die wordt gekopt door Bas Lemus. Daar boeit de vet en de, de vet direct meteen en heel snel die bal naar voren. Daar, open. Die die bijkomen, Overbos is dus aan de bal. Overbos, uh, nee, toch weer, uh, Timo Reus. Reus probeerde een man te passeren, dat lukt hem ook. Uh, daar raakte hij die bal kwijt en dat is een kosten van overtreding van Overbos. Uh, Sanssen mag gaan nemen, een metertje of, laten zeggen, nou tien het, in het gebied van Overbos aan de zijkant van het veld. Aan de linkerkant van het veld. En daar gaat uh, Billy Visser zich waarschijnlijk mee bemoeien, nee, toch uh, Timo Reus. De Reus moet ik zeggen, eigenlijk denk ik.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 Het duurt heel even, dan gaat die bal komen. Er staat allemaal gedekt, weinig beweging, ook de Overbos. Je moet wel bewegen, anders kun die bal niet kwijt natuurlijk. En de is weer van de oort. Even de kleinste mannen van het veld die twee keer koppelt die bal bij een veel langere man vandaan haalt. Maar ook weer, opnieuw weer is het Zandvoort die de bal over die zijlijn en werkt. Dat was het uh, Petr Kopen die dat deed. Diepe bal nu van Overbos. Van Oort. Gaat hij alleen? Fuushitting nee, en Sander heet hij eigenlijk, maar wordt, uh, in de voetbalmond wordt hij Guus genoemd. Die kan hem wegwerken naar Van de Oort. Maar Van Oort gaat in de kluts. En via zijn been kan die bal op het gebied van Zand over de zijlijn Overbos Bos gaan gooien. Dat wordt allemaal aan de rechterkant van de Zandvoortse gesteld. En dat is het eindsignaal van een die het absoluut niet moeilijk heeft, gaat in de eerste helft. Een simpele wedstrijd om te fluiten. Maar voorlopig is het nog steeds 0 0 En Sondert heeft met name de laatste 10 minuten de betere papieren gehad. Graag tot straks. Dankjewel Joop En voor de tweede helft komen we uiteraard straks weer bij Joop terug. We hadden het over Phil Collins. Een kenste Nou, daar is hij dan robert -Jan. Heb je hem al gevonden? Ja, natuurlijk. Hij staat hoog? op. Komt oh, okay. ja. Oké. You're the only one who really knew me at all How can you just walk away from me When all I can do is watch you leave Cause we've shared the laughter and the pain And even shared the tears You're the So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 een mooie commie vinden, dit. La tezamen met het Rozenberg Trio. En je hoort de Kitara op de zaterdagmiddag van uh, CFM. Nou, we gaan weer snel over naar het uh, circuitpark Zandvoort. CFM Race Radio Pit Report, Pit Report. Daar heeft voor ons gewijzig vanmiddag Pit Reporter Willem van Deense. Weiseno Trophy. Hoe is het daar, uh, Willem?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 Yeah, yeah.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 we gaan we zo nog verder met een lange race. En dat is zelfs gebruikelijk op de zaterdagmiddag is dat tourwagen die zoeken. Ja, dit weekend wordt het race evenement gesponsord door Weisenol. En die zouden ook wat vrijkaarten weg hebben gegeven. Is er een beetje publieke belangstelling vanmiddag, Willem? Ja, Er zijn toch aardig wat mensen, vooral op de tribune. En op de plekjes in de zon is het best wel aardig tof nu. Ik wou zeggen, lekker zonnetje erbij dus en ik denk dat uh, meer een deel van de mensen die die kaart heeft, uh, die zal ongetwijfeld uh, de keuze maken om morgen te komen uh, ik geloof, uh, ik weet niet of jullie Bex van de al uh, aan de lijn gehad hebben, uh, wat ik ervan gezien heb uh, is het morgen toch een ander weer en dan uh, gaat het regenen die we morgen ook gaan zien, en dat is uh, best wel uh, de moeite van het bekijken dat is Versteeg uh, die uh, was hier al met uh, masters uh, met zijn vliegtuigje om stunts uit te halen, hij is toen zelfs geband op het rechte eind hier, uh, die komt morgen uh, Nogmaals langs, langs, deze keer niet verspottend voor Red Bull, maar het door om En dan uh, gaan we ook daar uh, morgen weer van genieten. Nou, ik ben benieuwd wat voor stuns die nou weer uit gaat halen, die Frank van <laughs> Ja, daar zijn we allemaal uh, benieuwd naar. Maar uh, het is zeker de moeite van het kijken waard. En uh, voor degenen die het uh, niet gezien hebben met de Marvel en denken, nou, dat wil ik toch ook wel eens zien. Toen nou, morgen de kans. Kom gewoon naar het circuit of ga gewoon kijken op televisie bij CFN Techs TV. Oh, dat is mogelijk, ja. Zenden we de hele dag de race live uit. De Weissenaar Trophy. Morgen gewoon de hele dag te volgen op televisie. Ja, die Albert Jans staat we aan te kijken van wat maar vertel je me nou, nu? Wat <laughs> heb je nou weer achter mijn rug geregeld? Ja, tuurlijk. Uh, nee, oké. Okay. Wij komen straks weer bij jou terug, Willem. Want we willen nog even kijken hoe het dan de voortgang is van de Argo Supreme Tourwagen Diesel Cup. Uh, ja, dat gaan we zeker in het gaat houden voor jullie. Ook daarin deelnamen vanuit.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 Gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. So And she can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 jij het legt ons dit.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 This world of troubles, my music pulls me through.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 MUZIEK Wat blijft dit een geweldige plaats, zeg. John Miles en Music Was My First Love. Een plaatje die best wel bij Golden CFM past, denk ik zo, Joop. Inderdaad, het is ook een one-hit wonder, hè? ja. Ja. Dus, maar heb je mals gedraaid of uh, was ik je voor? Ja, zeker. Nee. Ach, oh, oh. Dat is het een keer gedaan hoor. Oké. Zoals ik hier op het prijsje gestaan. Helemaal goed. Ja, de voetbalwedstrijd van vandaag. De tweede helft zitten we inmiddels in. Ja, er zit wel in. Een minuut of uh, 7, 8 zo. En Sanford heeft in die eerste paar minuten, een trots van een kans wat. Een schitterende paas van Moll... Die uh, Timo de Reus met zijn borst mee kon nemen. Hij ziet.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 De mag van Zandvoort, nou, we weten het ondertussen, een tekentje geven. Die gaan er allerlei dingen gaan er gebeuren. Er komt die beweging, goede voorzet, goede bal. De, de katten helemaal dood tussen. Ja, vier uh, spelers Dat is gewoon puur pech hebben. Maar weer de reus. komt nog een keer voorzet, maar die is een uh, heel slecht, slecht. De dus scheefse voorzet. Hij geeft hem gewoon uh, vrijwillig aan het spelen, medespelen van Overbos. En daardoor uh, is Zandvoort nu uh, weer gedwongen om achteruit te gaan.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 een lekker muziekje dit. Ja, die heb je ziteren, hoor, maandagmorgen zou in de auto zitten, of je bent naar de schilder, of uh, ja. wat anders aan het doen. Lekker ja, aan het klussen. -klus. schilders maandagmorgen. <laughs> het weekend zie je ze niet, maar langs uh, luisteren ze stevast naar onze herhaling. Dat bedoel ik. Nou, joh, in ieder geval Gina Fanelli en People Can Move, uiteraard bekend geworden door de ANWB. Ja, maar het was al veel eerder in de hoor. Veel eerder. veel eerder. want die plaat is al stok uit gewoon.